Hallo? Ja, wat is dat? Hé, hey, als je nog een keer belt, want ik heb je nummer, krijg je lekker tering, dan kom ik je opzoeken, goed?